Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De regel bij de SP dat actieve leden een deel van hun verdiensten afstaan aan de partijkas zal niet verdwijnen. Wel wordt de regeling geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Maar van afschaffen is geen sprake, zei SP-voorzitter van Heiningen op het partijcongres in Breda. Hij verwees naar een niet gepubliceerd onderzoek waaruit zou blijken dat 85% van de actieve leden de regeling prima vindt. 15% wil enige bijstellingen. De partij komt in september met een voorstel voor een evaluatie van de afdragsregeling. Daar mag iedereen dan over meepraten, al dus van Heiningen. Op het SP-congres in Breda is voormalig SP-leider Jan Marijnissen onwel geworden. Hij werd niet lekker tijdens de pauze. Volgens een woordvoerder lijkt de situatie mee te vallen, maar is Marijnissen voor de zekerheid naar een ziekenhuis gegaan. Marijnissen kwamte eerder met hartproblemen. Als GroenLinks na de verkiezingen meedoet aan de nieuwe regering... zijn Femke Halsma en Paul Roosemuller goede kandidaten voor de ministerspost. Dat zegt kandidaatlijsttrekker Tovik Dibi. Hij roept Halsma en Roosemuller op om zich beschikbaar te stellen. Dibi strijdt samen met Jolande Sap om het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Woensdag volgt de uitslag. Dibi ligt in de peilingen ver achter op zijn rivaal. De Egyptische oud-president Mubarak gaat in beroep... tegen de levenslange gevangenisstraf die hij vandaag kreeg opgelegd. Volgens een advocaat zit de uitspraak van de rechter vol met gerechtelijke dwalingen. De rechter acht bewezen dat Mubarak opdracht gaf om op demonstranten te schieten. en Daardoor is hij volgens de rechter medeplichtig aan de dood van ruim 800 demonstranten. Op de A1 bij Apeldoorn is een boot van een aanhanger gegleden. Daarna raakte de boot een passerende auto. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De A1 is inmiddels weer vrij. Het weer, zon en stapelwolk in het noordoosten. is er kans op een bui. Maximum temperatuur 18 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. En dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het langzaam over drie kilometer... tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. A16 richting Rotterdam, daar staat voor het knoop het vier kilometer, dat komt door werkzaamheden. Want daar is de hoofdrijbaan richting Rotterdam het hele weekend afgesloten. Er is alleen de parallelrijbaan open. Op de A28 naar Utrecht, daar staat voor het met Hoeverlaakte vier kilometer. En verderop staat twee kilometer bij Soesterberg... want ook daar is de weg het hele weekend afgesloten.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 Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een 10 voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avro. Hans Smit. Goedemiddag, de Amstelveoje in Carré. Daar zitten wij tot half vijf. Dit uur onder andere uh, gasten over uh, uh, ja, Neil Young. Want die gaat nog steeds uh, strong. Still going strong. Die heeft allerlei uh, uh, yeah, traditionele Amerikaanse liedjes zoals O Susanna heeft die opnieuw uh, opgenomen. Dat klinkt heel bijzonder. Constant Meijers die komt daarover praten straks. Bert van der Veer zit inmiddels ook al aan tafel. Uh, goedemiddag, fijn dat je er weer eens dus bent. Ja. De, dat is een tijd geleden? Ja, we gaan het seizoen afsluiten. Dan gaan we het in september weer openen. En dan ja, gaan we het dus... weer afsluiten. Dat is ongeveer de frequentie. Ja, ja, ja ik begrijp dat je vaker wilt <laughs> ik komen vind in de energie. Weer, ja, ja. Hans, dat weet je. Ja. En, uh, overigens, wel, ik, zie, ik kom je ook regelmatig in, in, in theaters tegen. Uh, uh, heb je ook nog een mening over het theater te, theaterseizoen? Dat bijna voorbij is? Of? Nou, dat, dat, het zal gewoon zo mogelijk zijn om uh, en Pauw Witteman te regisseren... En met mijn vriendinnetje nee. DVD's te kijken. Wat nee. vindt jouw vriendinnetje er eigenlijk van... dat je elke avond bijna in die tv-studio zit? Nou, dat vindt ze niet zo vreselijk eigenlijk. Ze er wel twee avonden missen in de week. Goed. Uh, straks over het, het, het, het, het televisieseizoen. En uh, laten we ook even vooruitkijken naar de sportzomer, Naar de strijd die gaat losbarsten tussen RTL en, uh, en de NOS. Maar eerst gaan wij naar uh, de live muziek. Mooie, kleine, melancholische popsongs... waaruit een, een grote musicaliteit blijkt. Daar staat het debuutalbum van de volgende band vol mee... Een album dat werd uitgebracht zonder dat de band ooit in zijn volledige vijfkoppige bezetting had opgetreden. Ook heel bijzonder. Nu zijn ze er niet met z'n vijver, maar het klinkt wel heel erg lekker hier vanuit Corey Hammingville. Part <stukkines> of you you of you of your Too. Anytime, anywhere you always find despair. A part of you that never goes, part of you that always shows the shame you smile when you're in There's just nothing to say So make me here to stay But you always turn around Yeah, you always break Anyhow, either way You will find a need to say All the words you never told All the secrets that you hold, and you wish you made and You wish you all you wish you could change about the day, Baby, Maybe now the time has come to come to this You're already on the ground to you what you found Maybe there just just no the way to say there's just no You always turn around Yeah, you always Break Daddy-o, now for sure you will always swim the shore Look at all the tricks you pull. Know that they're a part of you Like the ones you love And the ones you hope The ones that will always walk beside Almingville heet de band. Carnival oh. was dit nummer. De band bestaat uit Mink Wispel, Zang, Jelte, heen, Gaat Toetsen... Nicky Hustings op drums en gitaar. En José Sogorbiover, uh, die, die speelt de hoorn. Oh, mooi, bijzonder ook een hoorn daarbij te hebben. Mink zit inmiddels hier aan tafel. De naam van jullie album, With an Elephant in the Room. Waar, waar komt dat vandaan? Uh, nou, dit is een Engels gezegde. Dat, uh, <laughs> oh. het, betekent, of, uh, het wordt vaak gebruikt voor conflicten, spanningen die in de lucht hangen. En, die, uh, en je dacht? Waar niemand over wil praten. Maar ik vind een olifant een heel leuk dier. Dus ik vond dat een beetje een negatieve lading. Dus ja. ik ben iets creatiever geweest mee. En uh, alles wat niet gezegd is of niet gehoord is nog, mm -hmm. hebben we er maar op gezet. Oh, dus het is dus gewoon een heel veelbelovende uh, teaserachtige titel geworden. Dat is het idee, ja. ja. Zeg, wat hoor ik nou? Heb jij vorige week ben jij door een, ja. uh, een fan van jou op Radio 3 uh, gevraagd om, of je met hem uit wilde? Ja. En... Dat, uh, dat, uh, is, uh, dat is gebeurd, ja. ja. En, en hoe ver gaat het dan om uh, uh -huh. je fans uh, trouw te <laughs> leiden? Hoe ver gaat het dan? <laughs> ja? Wat was het antwoord? En mijn antwoord was dat ik uh, uh, niet met hem uit eten wilde. Ach. Dat, was het, uh, dat was de vraag namelijk. Het mm. idee is... Um, je mag kiezen of je ja zegt en gaat flirten, zoals ja. dat heet. En, um, of dat je zegt nee, dankjewel. Hm. En um, het, programma, of het item heet Flirtje Stijf. Ja. En in dat licht leek het me niet heel verstandig om vrijblijvend uh, op te, eh, te gaan. Ja. Je ja. stelt de ja. vraag, dan kreeg je ook ja. handwoord. Nog even over dat, dat, hoe, hoe dat ging met jullie in het begin. Dat je dus eerst uh, dat album maakte en daarna ging je eigenlijk pas optreden. Goed? Ja, dat is toch ook heel raar, of niet? Nou ja, dat, iedereen vindt dat heel raar, maar ik vond het heel logisch. Ik vind het nu bijna moeilijk om dat te gaan zeggen, maar hmm. um, ja, ja. Je ik zit met ben... twee TV, TV, uh, uh, muziekkanonnen aan tafel. Constant Meijers, uh, die, die jarenlang voor oor heeft gereden. En Bert van der Veer, regisseur van Topop, legendarisch. Ja, nee. Oude mannen ja. dus. <laughs> Weet je, de Wallace en Gromit hier. Uh, <lacht> nee, de Stedler en Waldorf van, uh, van, van Opium vandaag. Maar, maar, maar, maar toch? Uh. Um, of het raar is. Ja, ja, nou ja ik vond het niet Je heel het raar. Niets? Ik wilde ja. gewoon iets maken en dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, oh, het is af. Ja. Dan ga ik het misschien ook maar aan andere mensen laten horen. Ja, dat was u... het logische. Ja, wat vonden jullie overigens van deze muziek constant? mooi? Uh, aantrekkelijk. Aantrekkelijk. En Bert. Ja, ik heb nog maar anderhalve nummer gehoord. Dus ik wacht het op hem even af. Komt er Kijk. nog een liedje zometeen? Er komt er straks nog een nummer. Oh, dan gaan we ja, nog wat zien. Nou, Mink gaat nog een liedje zingen. Ken jij Neil Jong overigens? Ja. Ja, Dat klinkt zo, hè? Is, uh, de deze keer over Neil Jong, toch? Uiteraard. Ja, uh, ja, goed. Uh, dankjewel. We gaan verder praten over, over ja, Neil Young. Je hoeft er niet echt een mening over te <laughs> hebben. <laughs> straks ga je nog een nummer zingen. Maar we gaan ja. straks eerst uh, hier aan tafel over Neil Young... Uh, Praat, die plezier. heeft een nieuw album uitgebracht. Ja, dankjewel. Tot zo. Nou, het is natuurlijk een hele oude. Hij is nog niet gaan zingen. Heart of Gold. Had nog hey, dit is de intro. I ja, nu zingt hij. Hard klassieker van Neil Young, van wie uh, sinds gisteren Americana in de winkels ligt. Een uh, <laughs> nieuw album met uh, zijn oude band Crazy Horse. En uh, Constant Meijers, uh, journalist, die, die kent Young al sinds 74. Ja. Je, je mocht met hem mee, maar je mocht hem geen vragen stellen. Ja, uh, Neil Young was uh, toen uh, niet te interviewen. Dus was het voor elke popjournalist een uitdaging om een poging te wagen. En, uh, ja, ik ben die uitdaging aangegaan en werd in de gelegenheid gesteld om uh, uh, uh, uh, zeg maar achter het toneel van een zaal te komen waarin hij speelde. Ik kende ook al de Eagles, die kende ik beter. Mm -hmm. Dus ik deed alsof ik voor de Eagles kwam. En toen uh, de Eagles het voorprogramma deden... ben ik gewoon naar Neil Young gaan zoeken. Wacht even, de Eagles deden het voorprogramma van Neil so, Young? Dat waren er nog eens tijdens... 1974. Die dat ja. was na CrossFit, en Young, of niet? Ja, dat was wel na kort, ja. uh, kort daarna. Kort daarna, ja. een beetje tijdens. Maar ja. zeg, zeg maar kort daarna. Anyway, toen heb ik Neil Young dus uh, een hand kunnen geven. Mm -hmm. En die zei, kom naar de show maar terug. Ik had ook een brief geschreven, dat had ook iets te maken met... Flessen tequila die ik van Amsterdam mee had genomen naar Engeland. Tot Logisch. Het... Ja, natuurlijk. Dat specifieke merk waardoor de heer Young, uh, was besteld in Londen niet uh, te krijgen was. Ik dacht, nou die flessen kunnen alleen maar in de handen van Neil Jong terechtkomen via de mijnen. Ja. Dat lukte niet helemaal, maar ik mocht er een brief bij doen. En toen heb je mijn brief ontvangen. Ja, ben jij die jongen van die brief? Kom na het optreden maar terug. Toen ben ik na het optreden ben ik weer teruggegaan in die kleedkamer. Een beetje blijven hangen natuurlijk. En toen zei hij op een gegeven moment, nou ga mee op de bus, maar geen vragen. Geen vraag. En uh, dus sindsdien is... heb, ik eigenlijk, heb ik hem een groot aantal keren ontmoet. Ik nou. ben ook bij concerten. Ik heb op zijn range gelogeerd in Californië, ten zuiden van San Francisco. Aha. Maar ik heb eigenlijk nooit een echt interview met hem gedaan. En je mag hem wel vragen, how are you? Dat mag dan weer wel. Yes, how, nou, do, als... you do? how en, do you do? How uh, do you do? Ja, dat mag wel. Nee, ja. Ik heb wel gesprekjes met hem gevoerd, maar ja. echt met... Met elkaar zitten en dingen aan hem vragen. Uh, dat is nog niet gebeurd. Ik hoop dat alsnog te gaan realiseren. Want er is een uitgever die me heeft gevraagd om al die... Ik heb heel veel verhalen over... bij hem in de buurt zijn geschreven. Uh -huh. Of ik die dan nog eens wil opschrijven. En dan denk ik, ja, dat wil ik wel doen. Maar dan moet toch... Uh, misschien in 2014, dat is <laughs> hoeveel jaar later... 40 jaar, gaan we dat interview dan als Mooi moment. Doen. Maar is het niet ja, veel ja. mooier zo eigenlijk? Ja, dat is nou ja, misschien we wel. Misschien ja, is het ja, niet misschien ook we ontzettend teleurstellend. Ja, ja. Misschien moet je het zo houden, dat ja, het ja. bij een mystificatie wordt. Ja. Ja, ja. Over dat over album wat, wat dus gisteren is verschenen, Amerikanen, ja. je hebt het gehoord, wat, wat vind je ervan? Dat, zei, is dat gaat een... je niet cadeau doen. Ik ga het je, niet... ja, je niet cadeau doen. Als ik een plaat heel goed vind... dan koop ik het bij een vijf om aan mijn vrienden cadeau te doen. Maar je moet een echte New Young fan zijn om te zeggen... die paard moet ik toch ook erbij hebben, anders mis ik er één. Ik ben een soort verzamelaar, dus ja. je, als ik eenmaal één plaat heb, moet ik ze allemaal hebben. Maar waar zit de teleurstelling in? Nou ja, de teleurstelling, uh, hij heeft een aantal uh, uh, traditionele Amerikaanse folkliedjes gepakt... en die heeft hij van een, uh, bijna allemaal van een nieuw arrangement voorzien. Een nieuwe melodie ook, hier en daar nieuwe teksten... Uh -huh. En hij is ze gaan uitvoeren met, uh, met zijn band Crazy Horse. En dat is nou eigenlijk heel fijn nieuws. Ja, want dat hij dat weer met Crazy Horse doet. Crazy ja. Horse is een hele zielige band. Die zijn ooit met uh, Neil Young uh, begonnen. En hebben enorme successen in het begin met hem gekregen. Maar Neil Young doet ook wel eens iets alleen. En ook wel eens iets met andere muzikanten. En de laatste tien jaar heeft hij deze mannen, die nou toch ook in de zestig zijn, nooit meer gebeld. Zij hoeven hem ook niet te bellen. Want hij belt alleen hen als hij ze nodig heeft. Ze mogen hem niet vragen. Maar nu is een paar vragen, maanden natuurlijk. geleden Neil Young's meest recente, maar ook al sinds Hard of Gold wat we net hoorden... gitarist overleden, Ben Keith. En ik denk dat dat bij Neil Jong een soort uh, gat heeft geslagen. Ja. En dat hij op grond daarvan dacht... ik ga toch maar weer die, die jongens van ja. Crazy Horse bellen. Het zijn allemaal uh, traditionele uh, melodieën ja. die we kennen. Want, ja, want, uh, o ja, Nou, laten we bijvoorbeeld uh, eens luisteren ja. naar En hoe, okay. hoe dat dan eigenlijk... Oorspronkelijk zou... klinkt. Oorspronkelijk klinkt. Ja. Ja, of niet. ja, dat kunnen we bijna meezingen. Uh, Wat een gezellig nummer. Heel leuk gezellig, he? gezellig nummer. Maar ja, als je dat hoort. Je bent ik, heb de, ik, ik heb de cd vanmorgen ook beluisterd van Niel Jongen. Die doet er dan toch iets heel anders mee. Nou, dat klinkt komt -ie. dan zo. Ja. Onherkenbaar eigenlijk. Onherkenbaar verbeterd. Ste die stemmen... nog, ik, ik, ik vond het, het leek een beetje met, met de loopjes in het akkoordenschema. Het leek een beetje alsof we naar Venus van Shocking Blue het luisteren. Ja, maar je weet, uh, dat nummer is ook geleend van een al eerder bestaand nummer. Hè? Dus ja, ja, het <laughs> kan geen verrassing maar zijn. De ja, ja. stem is het wel het... een stuk lager ge Ja, zitten. maar dat, dat, dat, dat, dat hoorde je laatst bij, bij, bij Bruce Springsteen ook met Pink Pop Die stem is mm -hmm. ook omlaag gegaan. Dat vind ik bij Neil Jong wel prettig. Ja, er zijn veel mensen die kunnen niet tegen Neil Young Dus jij gaat er nu langzaam maar zeker meer en meer van genieten. Ja, nu het repertoire nog. Naar stemmen. Ben jij een fan van Bert van Vier? Uh? Nee, dat, dat, ik was wel een fan van Crosby, Stills, en zijn jong. En ik mm. vond eigenlijk de stem van die jongen, eigenlijk de minste van de vier gewoon. Ja. Ik bedoel, Kreb, Nash, uh, prachtig. Ja. Ik ben het maar, daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Nee, dat, nee, dat uh, mag ook niet. Want anders krijg je dat interview echt nooit, constant. Nee. <laughs> <laughs> ja. uh, wat heeft de man bewogen? Want jij noemde net Bruce Springsteen. die heeft ook met, met het Amerikaanse repertoire uh, ja. uh, uh, is hij ja. aan, de, aan de haal gaan van de Piet. Uh, Pete Seeger, hè? Sessions. Ja, ja. precies. Uh, uh, wat beweegt die mannen? Dat ze op een bepaalde leeftijd denken van... ik moet uh, eens al het Amerikaanse songboek nou. en het oude repertoire uh, nog eens opnemen? Ja, kijk, in eerste instantie, als je het hoort... ben je geneigd om, uh, om er om te lachen. Maar dan kijk je naar hm. de cd-hoesje, naar het artwork. Je kijkt naar de afbeeldingen Prachtig. die erin ja. staan. Want? Uh, er staat een, een Amerikaanse landschap in. Hmm. Dus dat ding heet dus Americana. Ja. En daar rijdt een trein op een track. En die, op die trein staat... Uh, uh, de through line, dus de doorgaande lijn van New York naar San Francisco. Hier is dus iemand die heeft echt een greep over heel Amerika willen doen en al uit allerlei windstreken... Ja. Een, een traditioneel lied genomen om daar een eigen bewerking aan te geven. Dat is een aantal huisjes van een uh, nederzetting van Blanken. En aan de andere kant van uh, die spoorlijn zie je een paar Indianen. En dat is iets waar Neil Young al heel lang mee heeft gespeeld... met, met die mythologie van de Indiaan en dan de white man die de ja, Indiaan, ja. Indiaan verdreven maar heeft. Maar het is een beetje alsof een Nederlandse band met een, met een cd... hoe ja. van Anto Pieck aankomt. Maar het, uh, het grappige wat Neil Young is... Uh, <laughs> sorry dat ik je onderbreek, maar ik ja? heb je even een plaat meegenomen... van heel lang geleden, geloof ik, 19 83. Ja. En die plaat van de jongen heet Neil Young en The Shocking Pinks. Everybody's rocking. En toen had hij opeens een idee. Ik ga gewoon. Jaren 50 rock en roll liedjes maken. Ja, met Zo zijn haar bedacht. achterover. En ook, ja, met zijn haar achterover en echt als een soort Elvis, Elvis Presley. Ja. En dan is hij opeens is alsof hij ook een rocker in de jaren 50 had kunnen dus zijn. Dus de man dat is gewoon een kameleon. En nu heeft hij blijkbaar trouwens: ik ga nu een folkartiest zijn. Hmm. Ik ga echt traditionele folk pakken en dat ga ik op mijn manier ga ik dat in een nieuw jasje steken. Ook om waarschijnlijk een poging te doen om die liedjes een nieuw leven te geven. Want denk je dat maar, het ook zo werkt? Nou, ik denk bij Ozu zijn dat het helemaal uh, mislukt, hoor. En, je, en, en bij <laughs> This Land is Your Land? Ja, dat vind ik prachtig prachtige uitvoering. Ja? Dat is, is dat toch wel? wel een van de betere uh, opnamen, vind ik, in dit lied. In, in, in deze cd. Wayfaring Strange. Is het nog herkenbaar? Ja, This uh, Land is Your Land. En daar <laughs> doet ook Steven Stills weer op mee. Hey, oh, dat is iets he, voor jou, hoor. This is your land. is Dat is gezellig. Ja. <laughs> Oh, Ik zag er niks aan. Nee, dat Ja, dat zit er nooit in Nee, dat zit sign Dat zit er niet in zit er Dat Bert van de Veer zegt creatief aarmoede. Ja, ja. ja, ik bedoel, hier heeft hij gewoon gedacht van... weet je wat, we gaan zitten en we spelen het even in om drie ja. uur middags. Ja, nou is het ook nooit goed, weet je. Maar Susanne was onherkenbaar geworden, ja. wat op zich hef. ook wel weer knap is. Ja. Maar ja hij, wist natuurlijk, ja, hij had gewoon geen repertoire constant. Ik bedoel, Die... hij, had, hij kon ook echt niks bedenken. Het is zo'n inhaaknummertje geworden. Ja, ben je daar mee eens? Hij had geen, geen... Ja, ik ben een Neil Young fan, daar kan ik het niet mee eens. zijn. <laughs> hey, Kortom, uh, om, hoor. Als ik nee. Bert van de Veer heette, had ik dat ook gezegd. Ja, <laughs> ja. Nee, maar toch is het een heel serieus... alles bij elkaar ziet er heel serieus uit te staan... Hij hey, is als een soort archeoloog te werken gegaan. Bij elk liedje staat de herkomst van het liedje, de, de tekst, traditie he? van het liedje, wie het oorspronkelijk heeft gemaakt en welk arrangement het ze spelen. Mm. Het is bijna een wetenschappelijke weergave van een aantal klassiekers uit de Amerikaanse folktraditie. Mm. Ja. ja dus het is dus, dus, dus, dus, dus, je kan het niet uh, je kunt niet zeggen het is maar een tussendoortje omdat hij niks beters wist misschien wist hij niks beters maar dan heeft hij hmm. dit toch niet als een tussendoortje gemaakt en gepresenteerd maar je verwacht ook dat hij nog wel echt een keer nog een eigen mooie eigen bij het weten dat niet maar Want wij in de, de, de, hopen wat dat was de vorige je, je maar, viel is een kan, gat hè kan, kan het ook zijn dat, dat zo'n album ook uh, bedoeld is om je, om je eigen positie in de historie uh, even veilig te stellen of zo? ja dus dat, ik, dat, dat is wel iets wat ik vond bij die everybody's rocking plant daar ja. vond ik zo fascinerend dat Neil Young ook een 50 s artiest had kunnen zijn, uh -huh. had hij toen al muziek gemaakt. Ja, ja. Maar om nou aan de hand hiervan te zeggen... dat hij zichzelf nu in de, in, in de traditie van Pete Seeger, Woody nee, Guthrie, maar, ja, dat, maar vind, ik mis, dat vind ik niet. Misschien dat de Amerikaanse ja. markt daar heel gevoelig is ja, voor... Voor dat, voor, voor, dat, voor, dat, voor dat repertoire, dat je dus uh, ja, laat je zien dat je een echt Amerikaan bent ja. of zo. Maar ja, nu Crazy Horse weer terug is... Ja. hoop ik dat hij met die band op tournee gaat. Mm -hmm. Want dan heeft hij hieraan natuurlijk veel te weinig materiaal. En dan gaan we misschien nog een keer de mogelijkheid krijgen om... Girl, uh, in de Center te horen. Uh, uh, Cortez de killer, je like kan... a hurricane. En dan hebben we feest, hoor. Je, je kunt niet wachten. <lacht> dan mogen we mee, Hans. <lacht> mogen we mee. <lacht> ja, moet er mee ja we moeten wel flessen tequila maar Dat ben ik er voor over. Met tegenwoordig tegenwoordig nee, gaat dat lastiger. Die ja. zal ik dan meenemen? Ja, in het vliegtuig. <lacht> ik denk niet dat je dat gaat lukken <lacht> tegenwoordig meer. Goed, uh, ja, nou, uh, laten we het afwachten. En in dat interview moet het er nog een keer komen? Of zeg je inderdaad, zoals Bert ook zei, van laat het maar. Laat het... Ik, ik aarzel nog, ik aarzel nog. Het is natuurlijk een wonderlijk einde om te zeggen, ja, ja ik, ik, ik had het kunnen doen. Maar, nee, ja, maar ook wel ja. mooi dat je bij zijn begrafenis mag zijn Constant nou ja, dat ja, is dat, dan je laatste verhaal dat zou nog kunnen ja, ja dat zou nog kunnen wat goed Tony Berg verpest dankjewel uh, Constant uh, overigens uh, uh, je, je bent ook hoofdredacteur van de theater, theatermaker. theatermaker en de theaterkrant ja, heb je nog Heel heel een reactie ja. op de, de selectie die we net gehoord hebben voor, uh, voor het nieuws van drie een hele interessante selectie ja. ook vooral <laughs> dat die eerste klas acteurs voorbij zijn genomen hier. Zoals dat vind wel heel, op, heel prikkelend en als ik dat mag zeggen ik hmm. was gisteravond bij uh, Kleine Eijhof. Van de regisseur Suzanne Kennedy Marlies, ook met Marlies, Marlies Heuer. Ja. Nou, die speelt daar minstens zo goed als in dat amtiel, waar ze ook fantastisch is. Marlies Heure is zo goed. En dat kleine of is nog in het Compagnie-theater in Amsterdam. Is een voortreffelijke voorstelling. Heel bijzonder. Is dat uh, tevens een cultuurtip die je nu gegeven tijd wil nemen? Helemaal cultuurtip. Ja. Ja. Ber, Bert, heb jij nog een tip? Heb je iets gelezen, gezien, gehoord, waarvan je zegt. Of ben je zelf nou, met een boek bezig? Dat we vooral af, moeten afgelopen, afgelopen week is uh, een van mijn favoriete publicaties uh, verschenen. dat is de Vrij Nederland Thriller Gids. Hm. En dat is voor mij echt een jaarlijks hoogtepunt. Want dan ga ik zitten. En dan zet ik kruisjes en ik zet vraagtekens, et cetera. En ik heb 22 titels gevonden. En ik spoed mij straks in ieder geval naar de boekhandel... voor een, het boek De Helden van New York van R.J. Ellery. Die heeft wat eerdere werken geschreven. En dat zijn prachtige boeken. Dus, uh, nee, ik, heb, uh, ik, ik ben... Een uh, thrillerzomer ga ik tegemoet. R.J. Ellery. Niks cultureels, gewoon thrillers. Goed, straks praten we met Bert van de Vier verder over het afgelopen. Ook, ook niets cultureel. Te <laughs> televisieseizoen en de vooruitblik naar de sportzomer. Uh, maar eerst de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Micha Hamel, componist. Ja, componist die dit jaar in het Holland Festival, dat gisteren is begonnen... extra in het zonnetje wordt gezet met twee wereldpremières. De rode kimono, geïnspireerd op een doek van de, van de Nederlandse schilder Breitner... en een requiem. En bij een requiem brandt de vraag op de lippen... wie of wat is er dan wel dood? Nou, mijn requiem is een requiem voor deze beschaving. We hadden een beschavingsideaal waarin wij vonden dat de kunst zou kunnen verheffen. Dat je dat tot een beter mens zou kunnen maken. In de huidige tijd is het zo dat de, de, de kunst eigenlijk enorm beschimpt is geworden afgelopen jaren. Ook door de politiek. En ik wou eigenlijk een markeringspunt neerzetten. om te laten, het publiek te laten zien. dat deze vorm van kunstbeleving. Uh, waarin onze ziel wordt aangeraakt en waar onze ziel wordt verheven of verheft, ik weet niet precies wat ik moet zeggen... <laughs> dat, dat die voorbij is en dat wij nu gaan naar een uh, uh, tijdsgevricht... waarin de populaire cultuur, die veel meer aanspraak doet op, uh, op seksualiteit... op uh, een momentane vorm heeft, een meer een belevenisachtige vorm... Dat, dat wij een nieuwe eeuw zijn binnengegaan. Ja, want de 20e eeuw die begon in de kunst ook pas rond 1910. Dus mag de 21e best rond 2012 aanvangen. Het Requiem speelt in de fraaie oude kerk De Duif in Amsterdam. Van de ruimte wordt optimaal gebruik Gemaakt, zag ik bij de repetitie. Muzici in nissen, boven bij het orgel. En de piano, die gaat op reis tijdens de voorstelling. Nou, de piano en de zanger, de tenor Marcel Beekman, die zingen een liederencyclus... En die liederencyclus staat eigenlijk voor de westerse cultuur. De verfijning van onze romantische cultuur die eigenlijk nog de basis vormt van onze modernistische cultuur. En die vleugel, die wordt dus langzaam, die staat nu helemaal aan de linkerkant van de kerk... en die wordt dus langzaam bij elk lied opgeschoven, elk volgend lied... totdat die helemaal naar buiten wordt gereden, alsof de, ja, de cultuur uit het zicht verdwijnt. De, ro de romantiek verdwijnt langzaam uit het zicht. Ja, de repetities moeten verder, dat hoort u, dus we houden het kort. Wat heeft Mieke Hamel meegenomen voor de virtuele vitrine van Opium Radio? Ik had een, een zogenaamd wa uitgekozen. Dat is een, een groen plastic beest, dat als je erin knijpt, dat zijn mond open gaat. Dat is een, een beest dat uit mijn jeugd komt, waar ik met mijn broer altijd scènes mee speelde, poppenkast mee speelde. En ik maak daar een verbinding mee. En dat vind ik een, een, een leuke verbinding, omdat het, het componist zijn gaat ook over uh, een maskerade, een, een toneelstukje opvoeren. Een, een, een voorstelling maken, zoals ik die nu hier ook uh, zelf regisseer. Uh, gaat dat, dat gevoel van door de mond van iemand anders iets zeggen. Dat is iets wat ik als, als, als componist, en nu dus ook een heel klein beetje regisseur, uh, uh, ja, wat, iets wat me heel nabij is. Micha Hamel was dat. Zijn uh, requiem gaat 5 juni in première, dinsdag. Er is, uh, speciaal, is speciaal gemaakt voor de duif van de Prinsengracht in Amsterdam. En daarom alleen daar te zien. Tien muzici, Marcel Beekman dus, en acteur Porgy Fransen. En de Rode Kimono, een soort uh, eredienst rond het prachtige werk van de schilder Breitner. Van een meisje op een divan in een rode kimono. Dat gaat 18 juni in première in het muziekgebouw aan het IJ. En het schilderij wordt speciaal door het Stedelijk Museum, uitgeleend voor de voorstelling. Meer informatie op hollandfestival.nl En het filmpje van de virtuele vitrine staat op Facebook... op onze site opium.avro.nl En op YouTube, daar kunt u in het kanaal Hans bij de AVRO... alle filmpjes tot nu toe nog eens bij elkaar zien.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 Mert euh, met Bert van der Veer, fijn dat je er bent, nogmaals. Graag gedaan. Um, <laughs> je hebt nog bijna niks gedaan, eigenlijk. Nee. Maar, maar toch. Um, uh, even uh, kort voor, voordat we straks naar het nieuws van half vier gaan. Daarna praten we uitgebreid verder uiteraard. Maar uh, wat was het voor het Want aan het begin van het seizoen... Spat je hier de legendarische woorden? Het wordt het beste televisieseizoen nou, ooit. Dat is, dat is het ook geworden. En wel, en wel op twee fronten. Dat ik meen hou, je. Hè, ik hou ooit. enorm van, uh, ja? van live uh, talkshows. Ja. Nou, die zijn, hebben gefloreerd het afgelopen seizoen. Uh, qua rellen, qua kijkdichtheid. Mm. Ik bedoel, Paul Witteman, Al ik noem, ik noem er maar één. De doorbraak toch een beetje van Eva Jinek. Uh, dat zijn belangrijke dingen. En het tweede, waar ik heel erg van hou, is mooie series. Nou, zeg, ik bedoel, ze komen niet alleen uit Denemarken. En dat is echt een doorbraak geweest de afgelopen seizoen. Borgen, The Killing, et cetera. Mm -hmm. Maar die geweldige series die er tegenwoordig in Amerika geproduceerd worden. Er stond op de cover van Vanity Fair vorige maand. Van de, Admit it, you like TV more than the movies. Dat begint zo langzamerhand echt. Ik bedoel, zo'n serie als Mad Men. Dat is echt zo ongelooflijk briljant. Er kan geen Oscar-winnaar tegenop. Gewoon. Ja, Dexter wel, natuurlijk. Dexter, Breaking Bad, Breaking dat Bad dat we meer, ja. Homeland. Uh, er komt uh, Game of Thrones waar Carrie van Houten in zit. Constant, kijk je ze? Uh, zit ik zit uh, drie tot vijf avonden per week in een theaterzaal. Toch. Televisie is buiten mijn horizon uh, Een regenachtige zondag en uh, sla, schaf ja. je met aan. Ja, en, en theater op televisie, want dat was een interessant uh, uh, experiment. Dat ja. is een beetje voorbij. Je hebt alleen de vloer op eigenlijk nog. Ja, de vloer op, maar dat is een improvisatieprogramma. Dat zie ik soms wel, neem ik wel. Zo vind ik een leuk programma, ik hmm. vond theater op televisie een, een, een mislukking omdat, uh, dat, dat, dat kon vroeger wel... toen we nog die legendarische donderdagavond uh, live theater speciaal hadden... die ook speciaal in de studio werd ja. gespeeld, hoor. Ja. Maar het opnemen op camera van, van, van geluid en spel in een zaal... met de belichting en het decor... Dat komt niet over. Ik vind zelfs, stop daar mee. Er is ook mee gestopt, want het werkt tegen het theater. Want ja. het avontuur wat je ervaart door in het theater... daar die mensen voor je te zien, met nee. alles wat er omheen speelt... dat komt. Uh, televisie is voor iets anders. Dat is voor deze series waar Bert het over heeft. Ja, en waar Bert zo uh, ontzettend uh, lovend over kan praten. En terecht, ga daar vooral mee door. Maar dit doen we dan na het nou, het neemt, van half vier ja. met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS Journaal. De speciale VN-gezant voor Syrië, Annan, waarschuwt voor een complete burgeroorlog in Syrië. Volgens de bemiddelaar komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij. Qatar heeft hem gevraagd een uiterste datum te stellen voor zijn vredesmissie. Annan werkt nog steeds aan zijn vredesplan, ondanks herhaalde oproepen om de missie in Syrië als mislukt te verklaren. De SP-afdrachtsregeling, waarbij actieve leden... een deel van hun verdiensten afstaan aan de partijkast, zal niet verdwijnen. Wel wordt de regeling geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Maar van afschaffen is geen sprake, zei SP-voorzitter van Heiningen... op het partijcongres in Breda. Als GroenLinks na de verkiezingen meedoet aan een nieuwe regering... zijn Femke Halsema en Paul Roosemuller goede kandidaten voor de ministerspost. Dat zegt kandidaatlijsttrekker Tovik Dibi. Hij roept Halsema en Roosemuller op om zich beschikbaar te stellen... En de festiviteiten rond het Diamantjubileum van de Britse koningin Elizabeth zijn begonnen. De koningin zit dit jaar 60 jaar op de troon. Het feest begon vanmiddag met 41 saluutschoten die tegelijkertijd werden afgevuurd in Londen, Edinburgh, Cardiff en Belfast. Zo'n 130.000 Britten juichten de koningin en prins Philip toe bij de paardenraces op de renbaan Epsom. En dat is een hoofdpunt op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 richting Rotterdam... staat tussen Hendrik Ido-Ambacht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden... want bij Knoopend Ridderkerk is de hoofdrijbaan... richting Rotterdam het hele weekend afgesloten. Alleen de parallelrijbaan is daar open. En op de A28 naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst... en Knoopend Hoevelaken staat 3 kilometer. En verderop staat 5 kilometer voor Soesterberg... want ook daar is door werkzaamheden de weg het hele weekend afgesloten. Dit is Opium. We zitten in Carré tot half vijf. Ik was in gesprek met Bert van de Veer over het televisieseizoen, maar inmiddels aangeschoven ook uh, Annette Embrechts. Want met uh, haar ga ik zo dadelijk uh, praten over de voorstelling vis-à-vis -vis van de. Uh, nee, de voorstelling... Sorry jongens, ik begin helemaal verkeerd. De voorstelling heet Hart, het gezelschap heet vis à vis En daarvoor aan tafel Aijen Anker en Rutger Buiter. Uh, jullie zijn druk met de voorstelling momenteel in Almere. O, op je eigen terrein, hè? Dat is de... Op ons eigen landje, ja, ja. zeker. Ja. Een landje, noemen noem je het. Ja, we noemen het een, het is een ja. fantastisch feeriek plekje. Ja. Waar we geen buren hebben. Het zit een beetje aan de dijk, aan het strand zelfs. Ja, want ik kan zien aan jouw kleur dat je behoorlijk vaak buiten bent. Ja, vanaf januari zijn we... Eens ik door in de buitenlucht. Ja, ja. Goed, we, we, we hebben het straks uitgebreid over de voorstelling. Eerst ga ik door met Bert over het theater. Of theater, over de televisie. Ook een soort theater, maar dan anders. Mm -hmm. um, je had het over die talkshows. Dat daar uh, ja, veel rumoer was. Uh, in de opkomst van Eva Jinek had je het ook al over. Uh, een voorbeeld van dat uh, rumoer... dat was Peter R. de Vries. Die zat uh, bij uh, Sven Kokkelman in het programma Oog in Oog. En dat was niet echt gezellig. En ik zoek heel veel uit... Maar jij ziet niet alles wat ik uitzoek, Sven. Nee, maar ik mag het wel vragen, of Ja, maar ik antwoord niet Ja, je lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, ik moet je zeggen dat um, de manier waarop ik hier naar de studio gelokt ben... en de wijze waarop je nu dit programma neerzet... waarbij mij een beetje de maat genomen wordt... en gekeken wordt of ik wel deug en of ik zuiver op de graad ben volstrekt niet overeenkomt met de wijze waarop jij mij persoonlijk hebt uitgenodigd. Ik heb jou gebeld en ik heb gezegd... Uh, begint nou, ik, zal anoniem... even, ik zal je even citeren, Sven, wat je nou, hebt het. geschreven. Hè? Doe maar vooral. Ja, doe maar vooral. En zo gek ik het nog een tijdje door. Gezellige televisie ja. is het niet. Nee, maar dat is het met Peter Edervries maar zelden, geloof ik. Nee, maar... Betekent... <lacht> maar het, het is wel spannende televisie. Ja. En het is mooi dat jullie dit hebben uitgekozen. Want morgenavond nemen we eigenlijk afscheid van Peter Edervries. Dat is zijn laatste dat hij op SBS een misdadiger weet te betrappen, mag ik aannemen. Hij stopte niet helemaal mee. Maar ja, het is, ja, het is, het is natuurlijk niet zo moeilijk om Peter R. op de kast te krijgen. Daar hoef je eigenlijk maar één foutje voor te maken. Het is Matthijs van Nieuwkerk ook wel eens gelukt, zoals je kunt hebben. Ja, met dat hey, boekje. Ze ja. zouden het over het boekje ja. hebben, zei hij tijdens de aftiteling. Dus <laughs> uh, nee, maar het is... Kijk, het aardige van, van, van live talkshows, en daar moet ik zo ook altijd live zien... ik kan niet op uitzending gemist kijken, dat is echt hopeloos. Aha. Ik moet dat live meemaken. Is dat je, dat je door die pieken natuurlijk ook een beter gemiddelde weten krijgen. Doordat er op een gegeven moment rumoer ontstaat... Uh, rond een, de rond een talkshow. Het uh, gevecht tussen Eva Jinek en Maat Smeets over de autocue, ja, ja. Uh, Jeroen Pauw... Echte en, uh, nieuwslezers en die dat niet nodig. Hè? Ja. Uh, we hebben een prachtige aflevering... van De Wereldaard gehad, waar, waarin Rutger Kastik in de rug werd aangevallen... door Frank van der Linden en Felix Rotterberg. Ja. Ja, en dat zijn van die, van die momenten... dat je op het puntje van je stoel gaat zitten... en dat maakt dat je dan de volgende dag weer wilt kijken. En ik ja. vind dat, vind dat absoluut de kwaliteit van de Nederlandse talkshow. En ik vind het ook... Tamelijk belachelijk dat we nu eigenlijk... Uh, nou ja, goed, we hebben nu knevel... Ik krijg het. Kun jij het zeggen? Knevel, <laughs> knevel en van de brink. Ja, van de brink. Die, die hebben we nu. En, uh, maar verder is het straks afgelopen. Het is uh -huh. gewoon afgelopen met zeg maar talkshows voor ingediscussie. Maar die doen dan toch dan ook de... hun best? Jawel, maar, ik, nee, maar ik, ik gun ze dat ook buitengewoon van harte. Uh, niet die drie weken die ze voor de verkiezingen krijgen... die Paul Witteman niet krijgt... Maar we krijgen straks alleen nog maar een voetbal talkshow en dan een, een wielrem talkshow en ja. dan een Olympische Spelen talkshow. Ja, dat is op televisie en radio. Wat dat betreft, de sportzomer rolt zich echt ja. uit over, over, over radio en televisie. Ja. Je bent daar niet blij mee, begrijp ik? Nou ja, goed, als, als, als, als kijker wel. Ik hm. bedoel, als, als maker als, als, als, als niet. Nee. Maar als maker absoluut niet. Nee, nee. nee. Een andere, een ander aspect van dit televisie seizoen, dat was. Um, uh, want SPS 6 bijvoorbeeld, de, de, de grote shows, de, de, winner, uh, mm. de winner is en dat soort shows. Uh, de, de, het lijkt alsof, de, alsof het alles maar doorgaat. The Voice is ja. een enorm succes, maar de winner was bijvoorbeeld was, was een, was een beetje een... Nee, het is merkwaardig. Want gisteravond was de finale van Hollands Got Talent. Ja. En uh, niet eens omdat ik in dit programma moest verschijnen... heb ik daar iets te veel naar gekeken gisteravond. En ik begrijp het ook. Echt, je, je, je mag mij honderd keer aankondigen als tv-deskundige, Hans, maar dit begrijp ik zo langzaamaan niet meer. Je ziet acts waarvan je denkt: dit heb ik geloof ik al eerder gezien. Je hoort juryleden dingen zeggen waarvan je denkt: van, je had ook een mimspeler neer kunnen zetten en, en een bandje in kunnen starten. Uh, ja, en, en dan mislukt ineens zo'n zo ding bij SBS. Maar ja, bij SBS mislukt ongeveer alles. Ja, er hangt iets zo rond die zin, ja, maar dat het is, gewoon dat, niet van de grond komt. Dat is het leuke. Ik bedoel, je, je kondigt maar aan als een terugblik op het seizoen. Maar het leuke van, van wat we nu natuurlijk in de komende tijd gaan meemaken... is dat als het nu in september niet gebeurt op SBS... dan gebeurt het echt nooit meer. En wat je er tot nu toe van hoort... is er zijn in ieder geval twee dramas aan het produceren. Eén over een dorpsdokter en één die zich op de wallen afspeelt. Nou, dan heb je het hele spectrum wel ongeveer ja. uh, te pakken, geloof ik. Er gingen geruchten dat overal het fortuin voor, voor voor over prijzenslag uh, terug zou komen... Ik denk dat Fred Ooster zich reeds gemeld heeft. Hans van de Tocht ook uh, wel. En Hans van de Tocht misschien ook wel. Dus ja, het is allemaal nog een beetje, een beetje afwachten... en een beetje zoeken welke kant het uitgaat. Maar wel hartstikke spannend. Maar het klinkt wel vrij wanhopig waar ze mee bezig zijn. Of? Nou ja, ja. En stel dat het niet lukt, wat, wat, wat gebeurt er dan met zo'n zin? Hè? Is het dan een einde, einde verhaal? Nee, wordt het, verpocht, het houdt of... nooit op. Maar dan nee? wordt, het, wordt het een beetje een, een zender die niet meer meetelt, zal ik maar zeggen. Een zender die, die oude speelfilms uitzendt Maar daar, luister, dat laat John de Mol dus echt niet gebeuren. Hè. Dat, dat, dat gaat door totdat het uiteindelijk een succes heeft. Ja. En, de, en de winner is met, met de boven even door. Dus wat vind je daarvan? Ja, nou ja, ook... Met name mislukt, denk ik, omdat daar een soort... Kijk, je, wat je wel hebt met die... Zelfs met Hollands Got Talent, je gunt het altijd wel iemand. Ik zit er dan naar te kijken en ik heb ook wel mijn voorkeur op een gegeven moment. Maar wat ze bij The Winner Is deden, was dat je door kon gaan of niet... en dan kreeg je een geldbedrag. Dus dan, dan, heb je als het ware, dan ben je als het ware hebzucht en de guntfactor met elkaar aan het combineren. En volgens mm. mij is dat geen fijne combinatie. We kunnen even een fragment luisteren van The Winner Is. Voor de laatste keer vraag ik... De winnaar is Brian B. Acht weken lang werden er gestreden in acht categorieën, 64 act's in totaal en de winnaar is geworden, Brian B. Wie kent hem niet? Ja, ja precies. Ja, maar, maar, maar, maar, het lijkt alsof boven van die heel veel verschillende soorten programma's al, al maakt... Het, het, het wil dit seizoen steeds maar niet lukken. Je nee. kent hem. Uh, ja, nee, ik, ik hem gewerkt, heb hem ooit bij RTL 4 binnen mogen halen. En, en, en ik, ik krijg nog steeds geen kwaad woord over boven van Ik vind dat het altijd ligt aan iets anders dan aan Bo. Maar het moet nu toch wel eens een keer gaan lukken, lijkt ja, Maar gaat het een keer lukken? Ja, het is wel een kwestie van de juiste formule met de juiste man. En laten we niet vergeten dat hij in RTL Boulevard echt tamelijk briljant was. Echt de beste presentator die RTL Boulevard ooit heeft voortgebracht. Dan heeft hij nog een tijdje zo'n quiz gedaan, deal or no deal. Wat hij ook echt geweldig deed. Aha. Dus het, het is niet zo dat alles wat, wat hij doet door hem mislukt of zo. Hmm. Nee. Uh, wat vind je het leukste programma van het afgelopen seizoen? Nou, over. Ik, ik heb ik ben dit jaar uh, niet, ik heb geen deel uitgemaakt van, van de jury van de, van de Nipkow schrijven. Hmm. Ik had wat onaardige dingen over en toen ze gezegd. Dan krijg je dat meteen terug toe, ook? Toen wilden ze me niet meer hebben en toen mocht ik wel komen... maar mijn verontschuldiging aanbieden, dat heb ik niet gedaan. Dus ik was het ook niet eens met, uh, met hun keuze natuurlijk. Dat ben je dan meteen je niet eens als je niet hey, voor, in die wie, jury wie, wie, wie heeft ook weer de? Uh, die uh, Engelsman, weet uh, heet die jongens? Uh, die Engelse ontdekkingsreiziger. Ja, ja. Redmond ja, Redmond O'Hanlon. Ja, ja. Prachtig programma, maar hoezo? Ik bedoel, neem een excentrieke Engelsman en hoppelachter hem aan en je hebt een leuk televisieprogramma. Hm. Sorry. Uh, nee, ben, ik, ik, ben je het niet mee eens al net? Nee, nee, nee, nee. Dat vind ik een heel goed gemaakt programma. Ja. Dat, dat, die reizen Ja, maar, die maar dat man is net zo goed. Een... Maar Adriaan van Disney in Indonesië was is het ook, ook heel wel wel geluk. goed. Gelukkig en die heeft heb hem niet de... gekregen, ja. omdat hij hem een keer gaat. Nee, mijn het allerleukste programma van het afgelopen seizoen is de allerslechtste chauffeur van Nederland. Aanstaande dinsdag is de finale en dat is is... Is zo ontzettend grappig. En mijn favoriete programma is en blijft het leukste meisje van de klas. Dat is een Nederlandse formule. En dat is zo goed gecensureerd, zo liefdevol gemaakt. Tros programma. van de tros. Mm -hmm. En uh, ja, nee, dat is wat mij betreft de uh, winner is het liefste meisje van de klas. Even aan de andere kant van de tafel. Uh, zijn jullie uh, Rutger Bij aan televisie kijken? Als ik er tijd voor zou hebben, uh, ja. <laughs> dat de, kom, de, de, de theatermakers kom. hebben allemaal geen tijd op televisie nou, te ja, tekenen. De televisiemakers gaan misschien niet naar het Nee, nou Ik moet ook helaas passen. Ik kijk in de hele kleine uurtjes nog wel eens wat National Geographic. Maar dat is meer om mijn hersens tot rust te brengen. <laughs> van, van de beesten die elkaar vermoorden. Bijvoorbeeld, ja, <laughs> ja, ja, ja. Heel ontspannend. <laughs> ja, ja. Hey, en, en de sport, uh, waar kijk je naar uit? Uh, Bert, Bert. Nee, ik, ben, ik ben een, een fanatieke wielrennerliefhebber. Dus ik, uh, ik kijk natuurlijk toch het meest uit naar de Tour de France. Dat ja. is ook redelijk spannend. Omdat er dan toch twee jongens uh, mee gaan doen waar wat van te verwachten valt. Maar goed, ik kan mij ook best mee laten slepen door de Oranje Koorts. Hoor, dat, uh, dat we daar niet uh, hypocriet over doen. Dat ja. is ook best lekker als het goed gaat. Goed, kom je in september weer? Met een vooruitblik en een terugblik. lijkt me goed. Ja, is goed. Oké, okay, dankjewel Bert van der Veer. We gaan naar de live muziek. Hammingville staat weer klaar met Big Blue Monsters. sky ever since they stayed Hammingville met uh, Big Blue Monsters, heel zacht gebracht. Hun album heet uh, With an Elephant in the Room. En uh, over optredens daar hebben ze een site voor. www.hammingville.com En volgens op Twitter, uh, hekje of uh, apenstaart, Hammingville NL. Ja, uh, theatergroep vis -Vie, die heeft zijn uh, sporen verdiend... met uh, grote uh, spectaculaire openluchtvoorstellingen. Uh, en na de succesvolle voorstelling Silo 8... Uh, pakken ze nu groots uit uh, met Hart romantisch liefdesverhaal op een gecreëerd afvalscheidingsstation... vlakbij het Almere-Strand. Het grappige is overigens dat Jelte Heringa... die speelt in, uh, in, hier in de band in Hummingville... en die heeft de muziek geschreven voor de voorstelling. Uh, Arjen Anker, artistiek leider... en de acteur Rutger Buiten hier aan tafel. Uh, dat is wel een, wel een leuke toevalligheid. Ja, we wisten niet van elkaars nee. Uh, nee. aanwezigheid hier. Nee. En, en, en bovendien uh, nog iets anders, een toevalligheid. Ik hoor dat jij vanmorgen bij het huwelijk van... Helemaal Gillis bent ja, geweest, zeker, ja. ik kom die genomineerd Adwerpen is voor de, voor, de, voor de Louis en Door. En ik heb het hilarische moment mee mogen maken van zijn huwelijk <laughs> met Alice Zandwijk. Ah. Het was een vrolijke boel. Geheel geregisseerd overigens door Alice. Dat zag regisseur je van het rode Theater. Dan heb je meteen een ja, ja. mooie bruiloft. Precies, ja. Dat je eigenlijk ja en de, de burgerlijke stand deed er een vrolijk schepje bovenop. Ja, maar nu, nu, nu begrijp ik ook een beetje waarom Herman zo, zo, zo, zo een beetje afwezig reageerde op die uh, nominatie voor die, uh, voor die Louis Door. Die was gewoon met heel andere dingen bezig. Nou, het is wel typisch Herman inderdaad. Ja? Om een beetje secundair en een, uh, nou ja... He, overwegend en haast filosofisch te reageren. Ja, ja, goed. En of hij de prijs gaat accepteren of niet, wat denk jij? Ik denk het wel, hoor. Je denkt het wel. Oké, okay. grootspraak, dat is het. Vis-a-vis, jullie gezelschap. waar kunnen we vis à vis van kennen? Schets het een beetje. Uh, nou, eigenlijk zijn we sinds 1990... Uh, vooral op de grote Nederlandse festivals geweest. Hmm. Maar ook in Europa. En een jaar of vijf geleden zijn we gestopt met reizen. En hebben onze vaste stek in Almere gevonden... Met de bedoeling, en dat lukt tot nu toe aardig, om groots uit te pakken. Ja, waarom ga je dan in Almere zitten? Nou, dat was ruimte genoeg en in Almere scheen het allemaal te kunnen. Ja. <laughs> dus daar hebben we in geloofd en het blijkt nog aardig uit te komen ook ja Nee, ik bedoel daar niks mee, maar, maar je, kunt, je kunt in heel het land gaan zitten... en dan ga je in, in de polder zitten, vanwege de ruimte inderdaad. Ja, ook, en het blijkt toch ook wel behoorlijk centraal te zijn. Ik bedoel, het is 20 minuten vanaf Utrecht, maar ook 20 minuten vanaf Amsterdam. En dat merk je ook, want het publiek komt ja, overal nee, ja, van toe. en vandaan uh, uh, Laten we even, want ik was van de week met de voorstelling uh, met een collega... en we hebben wat reacties uh, opgenomen. Ik vond het erg leuk. Recycling, hè? <laughs> hebben we gezien hoe je... Uh... Uh, ...producten nog uh, kunt hergebruiken en gewoon uh, wat mensen er nog van maken, toch? Het uh, spannend, zeg maar, hoe het gedaan was met het, uh, met het decor en het licht en het geluid. En, uh, mooi gespeeld, mooie muziek, ja, ik vond het heel gaaf. Ontzettend leuk. Ja, met je, we zeiden het al, met je oerrolgevoel hè? Heel erg leuk. Het is leuk gespeeld en het, uh, veel variatie. Oh, en vooral het eindbeeld, het slotbeeld, vond ik, uh, vond ik heel mooi. Er ja, gebeurden hele, hele toffe dingen. Sommige dingen vond ik ook heel erg verrassend. De vloer die naar boven toe gaat. Uh, de dingetjes waaruit de mensen tevoorschijn komen. Dat is erg leuk gedaan. Uh, een kritische kijk op de afval. En een kritische kijk op de wijze waarop we omgaan met uh, buitenlandse mensen. Het spel, daar was ik niet erg van onder de indruk. Uh, dat deed me tamelijk amateuristisch aan. Maar het scenario, het idee daarachter, erachter. Prima. Het was yeah. heel spannend, uh, spannend om naar te kijken. Leuk, leuk hartstikke leuk. Ja. <laughs> ja, leuk, leuk, hartstikke leuk. Uh, iemand die wil over het uh, spelniveau niet erg te spreken was. Uh, wil je reageren meteen? Uh, nou, die heb je er altijd wel bij. Dat is, uh, die acteurs, die amateuristisch spelen bedoelen. Nee, nee, de mensen die uh, de spelstijl misschien niet meteen uh, op hun waarde weten te schatten. Hmm. En dan is het ook nog een keer zo dat die voorstelling voor ons zeer jong is. Tien voorstellingen oud. En zodra wij, uh, laten we zeggen, de twintig passeren... dan, dan gaat is het, een het een beetje. Een vloeiende werken. machine. Ja. En nu kan ik me voorstellen dat de spelers hier en daar een beetje aarzelen... want ze moeten zich zien te handhaven tussen al die techniek om hen heen. Ja, ja want Rutger, daar kun je, daar kun je natuurlijk als geen ander over uh, meepraten. Want je bent een van die acteurs en je speelt uh, een rol... waar je echt van de ene plek uh, heel snel achter langs naar de volgende moet komen. Ja, het is een uh, letterlijke stormbaan achter uh, de coulissen. Wat beschrijf ons even hoe het eruit ziet. Wat het publiek ziet is een hypermoderne milieuboulevard. Dat is eigenlijk één groot blok beton. Waar het niet dat het publiek uh, niet ziet dat dat geen echt beton is. Ja, het maar, ziet er uh, levensrecht uit, moet ik je ja, zeggen. Dus ja. Het is alsof echt een, een scheidingsstation. is. Ja, uh, het is bijna ja. hyperrealisme. Dus, ja. uh, en uh, ja, dat, dat station zit vol met luiken, gaten, uh, plekken waar mensen hun afval kunnen storten. Achter uh, elektronische uh, opererende luiken en... Uh, daar vinden de, de asielzoekers die daar terechtkomen, mm. waarvan ik er één ben... Um, die vinden daar hun weg en die uh, beginnen dat systeem te ontdekken. En uh, dat betekent dus letterlijk voor de acteurs heel veel kruipen door gangetjes. En... Ja, ja, ik kreeg er iets op open, uh, open oor, waardoor ik even afgeleid was. Uh, Annette, je zat ook op de tribune, je hebt die voorstelling ook gezien. Uh, wat, wat was jouw uh, indruk? Ik snap al iets wat Arjan net ook zegt. Kijk, dat is natuurlijk een enorm groot podium. Terwijl die acteurs niet alleen tegen die effecten moeten opspelen. Want er gaan de ontploffen dingen, weet je. Er komen mm. dingen van, van bovenaf naar beneden van. Maar ook nog eens op dat hele grote podium. Dat buitenpodium spelen. En dan kan je natuurlijk niet met ingeleefd spel komen. Je moet het, echt visible het, het comedy. Je ja. moet eigenlijk eigenlijk slapstick laten zien... Uh, in een soort van uh, B-filmeffecten. En tegelijkertijd moet je mensen meenemen in dat verhaal. Mm -hmm. En de een kan dat nu nog beter dan de ander... maar inderdaad, wat Arjen zegt, over uh, twee weken... is dat helemaal op elkaar ingespeeld. Overigens Rutger, die heb ik inderdaad zien spelen... die heeft dat wel aan zijn kont hangen, zoals je dat zegt. Die ja. heeft een hele, hele uh, sterke beeld met zijn fysiek. Die kan rennen over een betonrand... Het is een toekomst voor mimespelers weggelegd, hè? Ja, je dit programma beetje... gaat eigenlijk over mimespelers. Ja, eigenlijk wel. Ja, je maar dat deed dat een beetje het over memespelers. Het komt meer omdat mimespelers gaan praten, maar dan zijn het geen mimespelers meer, volgens mij. Nou ja, nee, ja net is iemand genomineerd <laughs> voor een uh, Columbina die niet praat, hè. Een hele voriging ja, ja, ja, ja. lange uh, Silke ja. Hoenenmarkt. Maar die wel een, een, een prijs, of in ieder geval een nominatie voor zo'n prijs binnen het slepen van de toekomst. Zeg, en, en het uitgangspunt van, van het scheidingsstation. Wat, wat is, is, is, is er een boodschap die, die je wel duidelijk wil maken? Dat, dat, dat, nou, scheiden te uh, nou, ja, dat ja, we te makkelijk afscheid van mensen? Een, een aantal, er zijn wel een aantal boodschappen in verstopt, denk ik. Maar uh, het is zeker geen politiek theater wat wij leuk vinden... en dat zie je eigenlijk al in de vroege slapstick dat wij moderniteit op de hak willen nemen. Dat gebeurde al vanaf Keaton en, en Chaplin. Tati deed dat. En dat doen wij ook graag. Begin, dus wij snuiven wat moderniteiten op. Alsof je, die tijd alsof je op. naar zit te kijken. Ook. Ja, en dan ja, ja. Uh, vinden wij het natuurlijk leuk om niet heel erg te overdrijven. En uh, daarmee ben je al meteen geworteld in een soort actualiteit. En wat wij nu opsnuiven is dat duurzaamheid... voor ons een sleutel tot geluk, tot het paradijs gaat worden. Hè? Net zoals alle moderniteiten trouwens. Die moeten ons leven makkelijker maken. Ons van schuldgevoel afhelpen. Mm. Nou, en dat vind je natuurlijk met name op zo'n afvalscheidingsstation. Alleen... Wij kruisen dat met een wat ander verhaal, namelijk... wij zijn niet zo sterk in relaties als mensen, moderne mensen. Het gaat mensen. ook over scheiden, dus eigenlijk. ja. Ja, dus die twee die vormen van scheiden, maar dan in de zin van buitensluiten. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook asielzoekers, mm. maar ook ruzie in die echtparen... en, en het, uh, ja, de, de moeite die vader en zoon in, in deze voorstelling hebben. Ja. Ja, dat is de andere kant van scheiden, waar we juist weer heel slecht in zijn. Ja, ja. Ik hoorde iemand zeggen een oerolgevoel. Uh, Rutger, jij hebben de Lunatics uh, gespeeld, een uh, gezelschap wat onder andere ook op oerol te zien was. Uh, uh, herken je dat, dat, dat, dat gevoel ook, inderdaad, van op een locatie dat er ja, ja, ja, dat andere is, dingen, andere dynamiek is dan in het theater? Het is, nou ja, het is een toegankelijk theater en mensen zitten op een grote tribune en je, je gaat met een met een goed gevoel ook weer terug naar huis. En dat heeft hoge amusementswaarde en ik denk dat mensen dat zien ja, we een soort opwarmertje al voor de festivals die er aankomen. En... en de hele omgeving gaat ja. ook meespelen. Hè. Het weer natuurlijk, ja. hè. overvliegende vliegtuigen spelen ja. mee. Ambulances, die, die avond, komen. ja, precies. Toen ja. kwam er een ambulance en dan hoor je mensen zeggen: Goh, dat zal er wel bij horen. Want er <laughs> ja. komen ook een heleboel auto's het toneel oprijden. Dus dan ja. denk een ambulance wordt er wel bij. Ja, spectaculair. Dat is het ja. zeker. Uh, uh, dank jullie wel dat jullie hier uh, kort over deze voorstelling kwamen vertellen. Arjen Anker en uh, Rutger Buiter. Hart heet de voorstelling van Theatergroep Vis-à-Vis. -vis. Is tot en met 15 juli te zien bij het Almere-strand, vlakbij de snelweg A6. Filmflits. De recensies zijn verschenen. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium peilt de meningen over... On the Road, een roadmovie gebaseerd op de gelijknamige roman van Jack Kerouac... uit de jaren 50. Vorige week bespraken schrijver Thomas Verbocht en recensent Dana Linse het boek Hier en de, de film uiteraard ook in onze uitzending. Nu hoort u de publieksreacties. Geweldige film. Ik vond hem uh, overweldigend. Ik vond het geweldige film. Echt geweldig. De beelden. Ze hebben de sfeer heel mooi weten op te roepen. En het onvoorspelbare. Ja, het is niet de beste film die ik ooit gezien heb. Maar ik vind het wel. Ik kom wel helemaal met een goed gevoel uh, naar buiten. Over een schrijver. Uh, eigenlijk de schrijver die alleen maar kijkt naar wat er gebeurt. Met zijn beste vrienden. Met hun vriendinnen. En. Uh, die constant op weg is, alles beleeft en doet. En... Amerika leent zich ook voor dit soort uh, roadmovies. Al die autoritten en al die passagiers die meekomen... Hoe ze daarmee omgaan ook en, en voortdurend, voortdurend de uitdagingen voortdurend denken van dit is het nog niet, en morgen is het beter, gisteren was het anders. Ik vond de muziek echt fantastisch. Echt die oude jazz uh, en, en in, die, in die clubs waar, waar ze gewoon helemaal losgaan. Nee, Net seks. Ja, dat was dat, dat is bijna wel, ja. ja. ja het, is, het, is, het, is, het gevoel van de film is echt uh, waanzinnig. Ja. Het was gewoon van, nu kan het. Nu kan het eindelijk allemaal. En we gaan het doen. Of we wel of geen geld hebben. Of we, we gaan het doen. Deze film heeft voor mij wel dat gevoel losgemaakt. Wat ik, uh, ja, in, in dat opzicht zou ik hem vijf sterren willen geven. Ja, ja. Vier sterren, absoluut, ja. Nou, zou ik hem vier sterren geven. Vier sterren. Ja, komt het wel dicht bij de vijf, hoor. Dus, dan is het voor mij wel een vijf. Ja. Vijf sterren voor On The Road. Die draait sinds vorige week in de bioscopen in het hele land. Kan ik tot slot heel kort Arjen Anker en Rutger Buiten nog een cultu cultuurtip. Arjen, Rutger, heb je iets? Ik heb uh, een hele mooie cd gekocht van Patrick Watson. Hmm. Die heet Adventures in Your Own Backyard. Avontuurlijke, sprookjesachtige theatrale muziek. Patrick nou. Watson, heel mooi inderdaad. Arjen, jij? Ja, ik ben momenteel helemaal verslingerd aan een boek van Johan Johansen. De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Vol met absurde humor die precies ook het soort humor vertolkt wat ja, wij... Heel geestig. Geweldig boek. Daar zit een ja. voorstelling in volgens mij. Jazeker. zeker. road ja, nou, ja. movie. Een road movie, road ja. movie ook. Ja. <laughs> ja, ja. Goed. Dank jullie wel. Straks na, uh, half... nee, na, na vier uur gaan we verder. Dan hebben we nog een half uur opium. Dan de boekenclub met het nieuwste boek van Mensje van Keulen. Tot zo. Opium. Avro. 3, 2, 1, jammer! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja. Hij wint! Hij wint! Vrijdag, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis. Aki van Grunstven, Jan Jansen, Florian jan Bovenlander. Jeroen Dubbeldam, Stefan van der Berg, Maarten van der Weijden. En vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. Goedemorgen, Hij De dag van de winnaars. Vrijdag vanaf 10 uur op Radio 1.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 Dit is Radio 1.